Twee uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De hoogste juridische adviseur van de Britse regering noemt de afspraken die premier May gisteravond sloot met Europese Commissievoorzitter Jonker een verbetering. Maar een waterdichte garantie zijn ze niet. Volgens Jeffrey Cox is de kans kleiner geworden dat het VK eindeloos blijft hangen in de backstopregeling. Maar het risico blijft bestaan. Volgens Cox kunnen de Britten de backstop niet eenzijdig opzeggen. Veel brexitvoorstanders vrezen dat de backstop eindeloos duurt, waardoor Londen geen eigen handelsdeals kan sluiten en gebonden blijft aan EU-regels. Tegen vijf terreurverdachten uit Rotterdam en Vlaardingen... eist het Openbaar Ministerie celstraffen van 24 tot 30 maanden. Ze zouden twee Franse terreurverdachten hebben geholpen... aan patronen voor Kalashnikovs. De munitie werd drie jaar geleden ontdekt in een kelderbox in Rotterdam. Volgens het OM is er een duidelijke link... met de voorbereidingen voor een aanslag in Frankrijk. Een zesde verdachte die in de zaak vastzit... moet volgens het OM worden vrijgesproken. Voor de tweede keer in een week tijd zijn leerlingen van een basisschool in Lutjebroek onwel geworden in de gymzaal. Die is inmiddels afgesloten. 18 leerlingen van groep 5 en 6 werden duizelig of moesten overgeven. Ze worden door verpleegkundigen onderzocht. En daarbij wordt ook rekening gehouden dat het gaat om massahysterie. Vorige week concludeerde de brandweer in Lutjebroek dat er geen sprake was van koolmonoxidevergiftiging. Een man uit Syrië die in Maastricht twee mensen doodstak... is veroordeeld tot 24 jaar cel en tbs. De eis was 18 jaar en tbs. Ruim een jaar geleden stak hij een man en een vrouw dood. Hij stak ook de dochter van de vrouw neer... en hij viel een overbuurman aan met een mes. De Syriër zegt dat hij psychische klachten had... en dat hij bezeten was door boze geesten. Ook gebruikte hij pillen en wiet. Het weer bewolkt aan het eind van de middag van het westen uit enige tijd veel regen. Veel wind aan zee stormachtig met flinke windstoten en het wordt ongeveer 8 graden. Ook morgen buien en veel wind en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Namens je medeweggebruikers en sieren, Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM met nu de muziek boulevard. in ww.zfmzalfoort.nl Uno, dos, tres, 9.